9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië hebben twee belangrijke steden in handen gekregen. Het gaat om Savia, zo'n 50 kilometer ten westen van Tripoli... en de stad Slitan, 160 kilometer ten oosten van de hoofdstad. Daarmee zijn twee belangrijke aanvoerroutes naar Tripoli afgesneden. Savia viel vanmiddag in handen van de opstandelingen. De NAVO voerde bombardementen uit op de weg van Tripoli naar Savia... om strijders van Gaddafi tegen te houden. De stad ligt volgens journalisten in puin. Een paar weken geleden begonnen de opstandelingen aan hun opmars naar Tripoli. Gisteren kregen ze de belangrijke oliestad Brega in handen... maar vanavond is daar opnieuw geweld uitgebroken. Troepen van Gaddafi voeren aanvallen en bombardementen uit. In Zuid-Engeland is een vliegtuig van een Brits stuntteam gecrashed. Dat gebeurde tijdens de luchtshow van Bournemouth. De piloot heeft de crash niet overleefd. Volgens getuigen kwam het toestel neer in een weiland waar het in stukken brak... Het beroemde stuntteam van de Britse luchtmacht, de Red Arrows... deed met negen straaljagers mee aan de luchtshow in Engeland. In Israël is een dode gevallen bij een raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Bij tegenaanvallen door het Israëlische leger... zijn volgens de Palestijnen drie mensen gedood. Verschillende plaatsen in Israël, waaronder Ashkelon en Ashdod... werden beschoten. In totaal zouden veertig projectielen zijn afgevuurd vanuit de Gazastrook. Het leger sloeg direct terug en voerde onder meer met helikopters aanvallen uit op Palestijnse militanten. In de Eredivisie heeft Vitesse ook zijn tweede thuisduel gewonnen. In Arnhem versloeg de ploeg FC Utrecht met 2-1. Beide doelpunten voor Vitesse werden gemaakt door Wilfried Boni. Utrecht speelde in de laatste fase met tien man, na nou, een rode kaart voor Marcus Nilsson. Het weer, alleen in het noorden nog bewolking en mogelijk wat regen... Morgen eerst vrij zonnig, later bewolkt en kans op onweer, hagel en windstoten. Maximum temperatuur dan 27 graden. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie van de ANWB, de A325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek, is afgesloten tussen knooppunt Ressen en Gelredoom vanwege wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie.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 Dan gaan we weer langs de velden, Heerenveen Twente, Henk Kok... FC Twente is buitengewoon goed tegen Heerenveen. De buiten kijf ook de betere ploeg. En Heerenveen heeft weer een kansje gehad. Prachtig lopende aanvallen via Narsing naar Dost en dan naar Azeidi. En dan krijg je die kansen. Met een groot verschil is de effectiviteit. En nu even een kansje van de Dost. En die kopt die bal naast. Dat is ook een groot verschil in deze wedstrijd. FC Twente is aanvallend Veel effectiever dan Heerenveen. Azeidi heeft een kansje gehad. En nu kopt Dost naast. 3-0 voor FC Twente. En die houdt kamp in Rotterdam. 1-0, de graafschap leidt in Rotterdam tegen Excelsior. Er valt zo weinig over te zeggen, want er gebeurt zo weinig. Nu, dan Excelsior in ieder geval in de aanval. Dat is een uh, goed teken. Dat betekent uh, dat er misschien nog iets leuks gaat gebeuren. Maar 1-0 nog altijd voor de graafschap. Nou, Groningen racht er niet mee. Voorsprong voor de Groningers in de 18e minuut van deze wedstrijd. Groningen goede ploeg, technisch verzorgd voetbal. Nak wat meer op kracht, ruimte om te schieten misschien. Een combinatie op de kop van het strafsomgebied bij Nak Breda. Groningen met Andersom. maar hij is de bal nu kwijt. En zo blijft het gewoon 0-1 in het voordeel dus van de Groningers. Borsato binnen. De Graafschap is nog niet binnen met 1-0, Andy. Nee, maar dat uh, denken de supporters wel. Want dat uh, zijn de enige mensen die uh, echt uh, lol hebben... achter het doel van, hun, uh, uh, van de keeper van de tegenstander. Wesley is de ruiter. Dan de helft heeft zo'n beetje wat kleding uitgetrokken. Helaas zijn het allemaal mannelijke supporters. En nu zien we een wissel bij de Graafschap. Nou, Michael de Leeuw eruit. En een Liberiaan, Julie Johnson. Overgekomen van AIK Stockholm. ...in uh, het veld. Hij uh, speelt achter de spitse de middenvelder. En uh, eigenlijk mag de graafschap zich maar één ding aanrekenen... ...dat het niet al 2 of 3-0 staat tegen Excelsior. Excelsior dat het wel probeert, hoor, maar gewoon te weinig in huis heeft... ...om hier hoge ogen te gooien. En dat zal de rest van het jaar ook gelden. Of er moet nog iets uh, heel bijzonders gaan gebeuren. Diepe bal komt in de handen terecht van Joost Terrol. We zitten in de 70ste minuut van de wedstrijd... ...als Frenkel de bal heeft en hem naar voren speelt. En die Johnson voor het eerst in het balbezit... ...nee, het is uh, uh, Poupon die... Uh, Flink aangetikt wordt en een uh, vrije trap tegenkrijgt. Poupon, die de maker is van het enige doelpunt. Eigenlijk ook een van de weinige hoogtepunten in deze wedstrijd tot nu toe. Dus leidt de graafschap met 1-0 tegen Excelsior. Groningen leidt met 1-0 tegen Nak. Nak nou, probeert het wel, heeft een kansje gekregen. Het is. Uh... Kolk geweest, die schoot eigenlijk aan de linkerkant een te lange bal voor Amoa. En opeens stond daar nog Kolk achter en die draaide en schoot van ja, een meter of vijf was het zo op het doel van Groningen. En die bal werd toch gepakt door Van Loo. En nu is Kolkweg aan de rechterkant, maar we gaan eerst naar Henk toe. Henk, goalje! Bayrami, 4-0 voor de FC Twente. En die schiet die bal binnen van meer dan 20 meter. En Van der bus die kijkt verbluft is in, ja, achter zich. die hoort die bal gewoon tegen een netplof. En die moet die bal gewoon pakken. Bayrami gaat gewoon vanaf de rechterkant naar binnen. En dan schiet hij die bal gewoon, uh, ja, gewoon over Van der bus heen. die staat misschien 3, 4 meter voor zijn goal. Het is, ik vind, ik vind het een keepersfout. Het is een prachtig schot, dat wel van Bayrami. Maar ik vind het toch een keepersfout, absoluut. Het is een prachtig schot. En die gaat in de verste hoek, in de bovenhoek. Ja, misschien in de, in de winkelhaak, dat is misschien ook weer moeilijk te zeggen. Maar het is wel van ver, hoor. Maar wel heel precies, heel precies in de bovenhoek. Geen grove fout, maar ook geen sterke reactie eerlijk gezegd van Van der Bus. Maar wel een prachtig schot. Daarvoor de gewone credits geven aan Bayrami. Die is ingevallen voor Ola Jong. 4-0 nu voor de FC Twente. Ragnar. We waren bij Santi Kolk, maar die was de bal meteen daarna kwijt. De 25e minuut in het Radverlegstadion. Groningen op voorsprong, 1-0 bij Nac Breda. En Nac kan eigenlijk geen vuist maken. Ondanks dat schot van een paar minuten geleden van, van Kolk een keer. Groningen heel rustig, heel geconcentreerd. Nu krijgt de ploeg van Pieter Huisdra een vrije trap tegen. De bal moet wel wat achteruit. En zo komt hij eigenlijk terecht bij de punt van het strafschopgebied op de helft van Nac Breda. Groningen wel twee gele kaarten gekregen. Bakuna eentje en Holla. Nou, die laatste was terecht, want die nam Gilles in een heupzwaai. Toen snel wilde omschakelen ergens in de middencirkel. Maar daarvoor toch aan de zijlijn op de helft van Groningen. Een veldduel. Bakuna ging voor de bal. Lulling deed dat ook. Ze jutten elkaar op en wilden niet opgeven. En Het was flauw dat de scheidsrechter vanavond, Björn Kuipers, dat hij daar een gele kaart voor gaf. Het waren gewoon twee spelers die vechten, vochten om de bal. Groningen met Bakuna weer. Dan gaat de middenlijn over de bal aan de rechterkant van het veld. Luik springt hoog, heeft hem te pakken. Bakuna kopt naar voren, maar Tafs kan er niet bij... Zit eigenlijk nog niet echt in de wedstrijd. De spits van FC Groningen. Want uh, hij heeft nauwelijks de bal gehad tot nu toe. Bottekin heeft hem wel op de kop van het strafschopgebied van Nac Breda. De bal gaat terug naar de doelman. Naar ten Rauwelaar voor de linker. Opening aan de linkerkant. Bal is wat hard voor Koenders. Goede controle op de borst. Terug naar Bottekin En die heeft dan de ruimte om te gaan opbouwen. De oudspeler van FC Zwolle gaat richting de middenlijn. Bal aan de voet. Paas richting Amoa. Ook nog weinig van hem gezien. Gillissen op de middenstip naar Amoa. Helemaal uit het punt van de aanval is weggegaan. Dan naar de rechterkant. Maar dan komt de bal niet terecht. Door slordig inleveren van Amoa. En overgenomen door Lorenzo Burnett. Een van die twee Ajaxiden. Naar de tweede helftal kwam hij net als Kappelhof En die jongens doen het hartstikke goed. Ze hebben een basisplaats veroverd. En dat is toch knap in het sterke helftal van FC Groningen. Waar met name het positiespel vanavond terecht uitstekend uitziet. Er staat altijd een mannetje vrij. Ook nu de ingooi van Burnett krijgt een keurig netjes terug. Ingespeeld richting Kieft de Belt. Aan de andere kant van het veld staat dan Kappelhof. Die kan op zijn gemakje de middenlijn oversteken. En zo komt Groningen toch weer een klein beetje in de buurt van de goal van Jelle Terouwelaar. Bakuna naar Kappelhof. Bakuna zelf de diepte in. Kappelhof met de actie. Terug naar Kappelhof. Gaat hij de achterlijn halen. Nee, ineens op de kop van het strafschopgebied neergelegd bij Tadic. Tadic voor de linker. Daar is Matafs, daar is 2-0 niet. Nee, want hij raakt de bal niet vol met de binnenkant van zijn linker. Stond ook wat ver naar de buitenkant en Rauwelaar zit ertussen en geeft mee aan Donny Gorten. Minuut 27, Groningen wel op voorsprong, 1-0 op bezoek bij NAC in Breda.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 Never! Adele, someone like you. Excelsior wacht nog steeds op zijn eerste doelpunt en die houtkamp ook. Ja, het is niet zo moeilijk. Maar Adel zingt beter dan het niveau van deze wedstrijd. Uh, en, maar dat zeg ik, dat is uh, niet zo moeilijk. Het is 0-1, oftewel 1-0 voor de Graafschap tegen Excelsior. En het heeft even geduurd. Hij heeft lang warm gelopen, maar hij kwam erin als spits zijnde. Leen van Steensel haalde meteen de bal om. Een omhaal. Uh, brak bijna alles af, want uh, hij, is, uh, hij kan heel goed koppen. Maar tak Technisch gezien is het niet een van de supermensen. Hij weet het zelf ook, want hij moest hard omlachen toen hij die omaal maakte. Maar hij staat wel in de spits en het heeft toch wat meer druk gegeven richting het doel van Joost Terrel. Nu een vrije trap vanaf de linkerkant. Aalberg, die al een goed schot op doel heeft gegeven, speelt hem in de voeten van Oost. Krijgt hem terug, Aalberg. Gaat eens halen. Mooi schot, maar in de muur of in de verdediging wordt die bal gesmoord tegen het hoofd. Ik dacht zelfs van Niels Voortoren, de man uit Gorkum, die daar goed stond en Dat was nog goed ook. Leen van Steens al in de aanval heeft de bal gekregen. Speelt hem even naar buiten. Joost Broersen met de voorzet. En waar komt die bal terecht? Niet bij een van de Excelsior spelers. Maar we gaan misschien nog wel een leuke laatste twaalf minuten tegemoet. Als de bal weer voor het doel komt. En dan een kopbal is zomaar richting het doel van Joost Terrel. De kopbal nu van Mitchell tevreden. Met andere woorden, Excelsior probeert er alles aan te doen. Om een keer te gaan scoren in de Eredivisie. Het zou het eerste doelpunt zijn van de uh, Kralingers. En zover is het nog niet. Wel 22. Nederlanders, ik heb het al eerder gezegd, op het veld. Maar niemand maakt uh, aanstalten om richting Oranje te gaan. Dat is wel uh, een feit. 1-0, nog altijd voor de Graafschap. Nak heeft uh, weliswaar één keer gescoord in deze competitie... maar ook nog geen punten, dacht maar. Nee, ze moeten iets zien te vinden vandaag. Want ze staan met 1-0 achter tegen Groningen. Nog twaalf minuutjes in de eerste helft van de wedstrijd. En Gorter is op de grond terechtgekomen na een duel met Bakuna. Een wat zwaaiende arm van de middenvelder van FC Groningen... De... Speler Van Nak ligt ergens halverwege zijn eigen helft aan de zijkant. Van heeft het lastig met dit Groningen. Kan eigenlijk geen vuist maken voorin. Kolk nog een keertje in balbezit gezien rechts in het strafzopgebied van Groningen. Toen probeerde hij met links uit te halen. Toen schoot hij Burnett de bal vol in het gezicht. Nou die kreeg een keer of zes acht tellen. Maar het lag echt meer dan een minuut wel op de grond. Dat klopt niet, want 6x8 is 48. Maar hij lag er, neemt u dat van me echt meer dan een minuut. Maar staat inmiddels wel weer binnen de lijnen. Het spel even onderbroken nu voor de tweede keer binnen korte tijd. Nog een minuut of wat is het. 11.5 in totaal. En Groningen op voorsprong in Breda 1-0. De eerste helft in Veen was de helft van de drie J's. De Jong, Jansen en Janko. Maar Ron Jans, die vierde J, die heeft zijn avond niet geloof ik, uh, Henk Kok. Nee. Absoluut niet. Ik een keer met Groningen verloren van FC Twente. Ik dacht dat het... Ja, nou, er was ook een hoge uitslag. 6-0, 6-1 of 7-1, ik weet het niet meer precies. Maar uh, hebben we niet zulke goede herinneringen met zijn ploegen aan FC Twente. De wedstrijd is vanzelfsprekend niet meer zo sprankelend als in de eerste helft. De wedstrijd, ik wil niet zeggen dat hij een beetje doodbloedt. Want het is af en toe nog wel leuk om naar te kijken. Maar je noemde net de drie J's. En over die drie J's heb ik ook even nagedacht. En dat geeft ook aan hoe gemakkelijk de doelpunten ontstonden voor veen. Even het schot van uh, Luc de Jong afwachten. Op het doel van, uh, van de bussen. En uh, van de bussen heeft die bal in elk geval gepakt. Je noemde net de Jong, Jansen en Janko. En de Jong en Jansen die konden zo gemakkelijk vrijkomen voor de bal niet goed verdedigen bij Herenveen op een lange bal die 30, 40 meter onderweg is. Het zegt iets over die verdediging van Herenveen. En dan Janko die heel gemakkelijk een 1 tegen 1 duel wint van Kruiswijk. En dan Bayerami, koud binnen de lijn. Een 1, 2 minuut die van El zo zomaar naar binnen mag komen en de bal van 25, 30 meter mag inschieten. Het zegt iets over de scherpte in de verdediging van Herenveen. Dat zijn absoluut niet scherp. En ik denk dat Ron Jans twijfelt of hier wel de elftal spelers staan in het veld die gewoon boekje voor. Elkaar staan. Daar heb ik mijn sterke twijfels over. Ik heb ze in de verdediging herhaaldelijk met elkaar zien kletsen, verwijten te maken. En met name Elm heeft het op het middenveld ook moeilijk van die Jansen. Die pendelt van 16 meter gebied tot 16 meter gebied. En dan wordt Elm voortdurend uh, verrast. 4-0 is het. Ik heb nog een schotje gezien van Janko vanaf de linkerkant van het veld. En mikte op de verste hoek, maar die bal die ging uh, net voor langs. De scherpte is eruit, ook bij Heerenveen en ook bij Asaïe, die zo'n goede eerste helft speelde. Narsing wat minder in deze wedstrijd. En Bas Dos, ik heb nog een kopbal van Bas Dos gezien. Dat was een aardige kant en een spits moet dan kans benut. Andy, heb jij weer een doelpunt? Ik heb een doelpunt, Henk. Een topspits heeft Excelsior ingebracht. Leen van Steensel. <laughs> hij scoort de gelijkmaker. En wat deed hij dat knap met een prachtig lopje over. Joost Terrel scoort hij de gelijkmaker. Ja, ja, ja. Leuk hoor. Leendert van Steensel. Afgelopen maandag moest hij er nog uit met een blessure. Komt erin. Gewoon als spits. Ja, doe maar wat Joop. Probeer die bal erin te koppen, want daar ben je goed in. En krijgt de bal randje Buitenspel en lukt hem over keeper Terrol heen. Beetje tegen de verhouding in. Maar het eerste doelpunt dit seizoen voor Excelsior is een feit. En dat uitere, uitgesproken Leen van Stensel maakt, dat is natuurlijk een jongensboek. Dat is hartstikke leuk. 1-1 bij Excelsior tegen de graafschap. En op de virtuele stand staat Nak nu hopeloos en wanhopig. Laatste Raakt er niet mee. Maar nou, er is geen paniek, konden we voor de wedstrijd lezen. Dus wat dat betreft komt het allemaal wel goed. minuutje of acht. Groningen op voorsprong. 1-0. Nu moet er worden gelopen door Kappelhof. Een lange bal bij Nakbreda. En als hij bij me komt... Nee, hij gaat een halve meter aan mij voorbij. Had ik hem kunnen vangen. De bal is de tribunes ingegaan. Verdedigd bij Groningen met een jagende lurling. Nieuwe bal beneden bij deze hoofdtribune. Ingegooid door Amoa opvallend. Want is hij nou de man die de ingooien moet gaan nemen? Genoeg ervaring in de ploeg bij Breda. Daar is voor gekozen vandaag. Maar al die spelers met ervaring laten toch te weinig zien tegen dit goed geconcentreerde Groningen. Want nu gaat de bal weer voorbij aan alles en iedereen. De bal van Kolk. Burnett, die helemaal hersteld is van die bal in zijn gezicht, mag de ingooi nemen. Doet dat 10 meter voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Bal wel op het hoofd van Koenders, overgenomen door Gilles. Heel veel balverlies op dat middenveld. Nu gaat het net goed bij NAC Breda, want Luijks komt in balbezit. Gorter met een watje in de neus nadat hij dus op de grond terechtkwam Na het duel met Bakuna. Zoekt Bakuna op, gaat hem ook voorbij, steekt de middenlijn over. Gorter levert in bij Schilde. krijgt een applausje. Opening op Koenders, helemaal naar de andere kant van het veld. En Misschien ruimte voor de voorzet. Die komt inderdaad. Lijkt aan de lage kant. Daar is een duikende verdediger bij Groningen. Dat is Evans. En de bal net zo hard het strafschopgebied van de ploeg van Huistra weer uit. Aan de linkerkant Groningen nu met Kwakman. Speelt hem richting de middenlijn. Burnett dan. Keurig netjes neergelegd en doorgegeven richting Burnett. Voor de goal is Matafs maar. Daar staat Luiks tussen. En zo kan Matafs niet schieten. En zit Nak weer in de vooruit. Want Kolk droogte van de middenlijn al. Er komt wat snelheid in de wedstrijd. Ook van de kant van Nac Breda. Schilder opent aan de zijkant links bij Lurling. Zoekt de as op van het veld. Terug naar Schilder. Die staat een meter of veertig van de goal. Ziet Amoa vertrekken. Rechts in het strafsomgebied. Aangeschoten tegen Evans. En dan wil Schilder wel schieten. Maar komt hij wat stapjes te kort. Heeft het publiek zoiets als dat begint te fluiten. Van ja, ga er dan voor. Laat zien dat je graag wil. En dan de bal buiten gespeeld omdat Bakuna... Hij heeft Groningen op de zijlijn weer eens gaan liggen. u wel zijn veld tussen Bakuna en Gorter. En Kuipers gaat maar eens even kijken wat er met Bakuna aan de hand is. Ruim zes minuten nog in de eerste helft. Groningen leidt in Breda met 1-0. De goal gezien van Bakuna in minuut 12. Vitesse heeft na drie duels al zeven punten. Want Vitesse won vanavond met 2-1 van FC Utrecht. Uh, er was een rode kaart voor Utrecht-speler Nilsson. En Vitesse werd bovendien op weggeholpen door een omstreden strafschop. Een overtreding op Butner buiten de 16 meter leverde toch een strafschop op. Trainer Erwin Koeman was dan ook niet te spreken over de arbitrage. Nou ja, okay, ik kan me voorstellen dat je als scheidsrechter een keer een fout kan maken. Alleen in ons geval, en dat is wel het frustrerende, dat gebeurt de derde keer achter elkaar. De graafschap ook, hè? Uh, en bij Venlo, waar we geen goal krijgen die, de, die achter de lijn was. En, kijk, ik ben geen klager alleen uh, in de situatie waarin je zit. En dit gebeurt wederom voor de derde keer op rij. Ja, dat is wel frustrerend. Je baalt is dus een stekker als ik naar je gezicht kijk. Ja, natuurlijk. Nou ja, kijk, uh, we hebben alles uh, gedaan om, uh, om hier punten te pakken. En uh, ik denk dat we het ook heel goed hebben gedaan. We hebben mogelijkheden gehad om op voorsprong te komen in de tweede helft. We uh, krijgen een rode kaart uh, misschien terecht of niet. Dat kon ik niet zien. Dat moet ik ook terugzien op de beelden. Nou, ik vond hem terecht. Nou, oké, okay, dat zou kunnen. Alleen, uh, ja, het is natuurlijk uh, verschrikkelijk uh, kloten dat we in de laatste minuut uh, de 2-1 onder oren krijgen. We hebben er alles aan gedaan om hier punten te pakken. En we waren goed op weg. We deden het uitstekend, vond ik. Ze hebben alles gegeven. En, uh, en gezien de situatie waar we in zitten, is het frustrerend. Ja. Uh, jullie hadden een dubbele dekking op Santuria aan, aan de rechterkant bij Vitesse. Dat pakte goed uit, hè? Nou ja, uh, zoals de geleerden altijd zeggen, we stonden goed. Dus uh, dat was geen probleem. En. Uh, maar ik vond onszelf in balbezit uh, iets, iets te min. Uh, we krijgen toch twee, drie goede kansen om uh, te scoren. Zelfs met de 2-1. Alexander uh, Gerns, die hem eigenlijk normaal altijd binnenschiet en uh, nu misschiet. Dus uh, zonde. Maar het is misschien een open deur, maar dit biedt wel hoop. Want ja, gelijkspel was verdiend geweest. Ja, nou ja oké, okay, uh, het is allemaal leuk en aardig. Maar uh, we staan met uh, lege handen. En ik zie natuurlijk ook wel dat uh, het team in opbouw is. Uh, alleen, uh, je moet ook punten uh, verdienen. En, uh, we hebben nu drie gespeeld, twee punten. Ik vind dat te weinig. Aan de andere kant uh, kan ik wel gelijk geven, maar uh, daar schieten we op dit moment niks mee op. Hoe frustrerend is het voor jou om te werken in deze transferperiode die nog steeds gaande is? Uh, je krijgt uh, Rodney Snijder erbij. Uh, ben je daar tevreden mee? Uh, ik heb het gehoord, ja. Maar, tevreden? Ja, ik uh, ben er niet over ingelicht, dus uh, daar wil ik het bij laten. Dus het is niet in overleg gegaan? Je hebt gehoord wat ik heb gezegd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 Opmerkelijk, Erwin Koeman, die Jan Roos vertelt dat hij niet op de hoogte is van de komst van Rodney Snyder. Althans, er is niet met hem over gesproken. Vanmiddag werd bekend dat Utrecht de broer van Wesley huurt van Ajax. Uh, Excelsior, de graafschap, de slotfase. En uh, ja, het is toch mooi. Uh, een goal voor Excelsior, Andy? Ja, de eerste. En misschien wel een punt, want het staat 1-1. De graafschap uh, moet zichzelf dat zeker aantrekken. Hij is nu ook in de aanval met die uh, nieuwe Liberiaan. Die Johnson en dan uh, is het Meijer die de bal heeft. Speelt de bal even breed op Frenkel. Frenkel geeft hem door aan Overgoor. Invaller bij uh, de Graafschap. We zitten in de slotfase. Nog uh, anderhalf minuut te gaan. Spannend, maar Overgoor raakt de bal kwijt. Want Jason Oosterbal naar voren rammen. Gaat de bal richting uh, uh, de Spitsen. En dan maakt een van die uh, uh, Spitsen. En dat is uh, Mitchell tevreden uh, overtreding. Dus een vrije trap voor de Graafschap. Het is spannend in deze slotfase. Een wedstrijd die niets op het lijf had. Een heel matig uh, Excelsior. Dat dan met de inbreng van Leen van Steensel opeens wat druk richting het doel uh, uh, brengt. Het doel van de graafschap. En zomaar ook de gelijkmaker kan scoren via diezelfde van Steensel. Normaal een verdediger. Maar als stormramp. Uh, ramp, stormram. Uh, uh, geen ramp in ieder geval. Balbezit nog altijd voor de graafschap. Is het uh, even pasen op uh, Rogier Meijer. Rogier Meijer bal breed. Uh, eigenlijk meer terug naar Wormgoor. En dan gaat de wel helemaal terug naar Terrel. De keeper. Zo sta je in de buurt van uh, het strafschopgebied. Van Excelsior dan in drie tikjes ben je terug bij je eigen keeper. Bal gaat hard naar voren. Maar buitenspel geconstateerd van Koppolsen. En dus een vrije trap voor Excelsior in de slotfase van deze wedstrijd. We zitten in de 90ste minuut. Stand 1-1. Vlak voor rust, Nak Groningen. Achner. Nak Breda 1-0 achter tegen Groningen. Misschien wordt het wel erger. Nee, Andersson wordt neergelegd. En daar gaat een kaart komen voor Bottingin. De eerste gele kaart aan de kant van de thuisploeg. Want uh, hij uh, gooit uh, Andersson uh, omver. Het zijn allemaal nog kaarten in het begin van het seizoen zonder gevolgen. 1-0 voor Groningen, minder dan 2 minuten in de eerste helft van de wedstrijd. En Groningen is een knoop vanavond die Nak maar niet weet te ontwarren. Want er is heel weinig eh, ja, wat erop duidt dat Nak zometeen een doelpunt gaat maken. Er is niemand die het initiatief neemt Amoa nauwelijks nauwelijks aanspeelbaar. En van hem zal het toch eigenlijk moeten komen in deze wedstrijd als het gaat om doelpunt te maken. Vrijtrap is genomen door Groningen. Bal even achteruit. Evans breed naar Kappelhof. Even verderop staat dan Kieftebelt. Een van de twee controleurs. In het 4-2-3-1 systeem van FC Groningen. Kieftebelt nog altijd. Holla kan schieten. Doet het niet. Opent aan de zijkant bij Bakuna. Rechts aan de buitenkant. Een meter of vijf bij de cornervlag vandaan. Voorzet met links. Matas neemt ruim aan. Dan toch Kappelhof. Daar is de 2-0. Nee, want van de lijn afgehaald. En dan toch binnengeschoten door Andersson. Zonneveld zat erbij. Maar het is wel 0-2. Het publiek van NAC Breda begint te fluiten. En eigenlijk telde je deze goal in de 44ste minuut nog net al toen Matas begon te schieten. Maar daar was nog de redding van de verdediger van NAC 0-2 bij jou, heen. Zo waren een doelpunt voor Heerenveen. Een beetje gelukkig doelpunt. De verdediging van Twente stond op wat plusballen niet goed. En Narsing kon de bal binnenschuiven. 4-1 is de stand hier in Heerenveen voor FC Twente. Kun jij niet achterblijven, 1-1. Nou ja, ik ben al lang blij dat er nog twee doelpunten zijn gevallen in deze wedstrijd. En dat het leuk is geworden het laatste kwartier. Uh, want we zitten in de extra tijd die nog twee minuten gaat duren. Met zit voor de graafschap. 1-1 de stand. En dan uh, is het Versteensel die met een heel mooi balletje Bovenberg weg stuurt. Bovenberg de bal Kimbo buitenspel van tevreden. En dus is er een vrije trap voor de graafschap in die slotfase. Joost Terrol wil de bal snel nemen. En dan doet hij dat toch maar weer wat langzamer. Omdat tevreden even in de weg liep. Gaat de bal nu wel hard naar voren. Richting, ja richting wie? Richting Rozen. Maar die kan er niet bij komen. Is het Meijer die de bal koopt? ...en wordt er gevlacht door de grensrechter. Geen idee waarom, maar het spel gaat gelukkig verder. Maar nee, Poepon staat buitenspel. Die ramt de bal nog even in buitenspelpositie op de vuisten van de ruiter... ...die er toch in de tweede helft een stuk minder druk heeft gehad... ...dan je had mogen verwachten van een uh, zo dominerend uh, de graafschap in de eerste helft. Uh, slechts 1-0 voorkwam via Poepon. En in de tweede helft, met name na het inbrengen van uh, Leen van Steensel... ...is uh, Excelsior beter en leuker gaan voetballen... ...en dat resulteert in de verdiende gelijkmaker. En misschien wordt het dan meer... als er de bal in het strafschopgebied is en Aalberg onderuit gaat en een bijzonder vrije stervende zwaan speelt. Maar terecht geen penalty krijgt, gaat Excelsior wel weer in de aanval. Bal slecht gespeeld. Henk, er is weer iets bij jou. Ja, Twente krijgt een strafschop omdat Jan Maat binnen het 16 meter gebied even Luc de Jong bij zijn schouder vastpakte. Ja, en als je bij de schouder wordt vastgehouden dan heb je absoluut je balans verloren. En wie gaat nu de Strasco opnemen? Dat is Janko voor de FC Twente. Er wordt ongetwijfeld de 5-1. Juist ja, hij schuift hem keurig binnen. En zo wordt het de 5-1 voor de FC Twente. En als ik nog even iets mag zeggen, drie wedstrijden heeft de Heerenveen nu gespeeld. En in die drie wedstrijden hebben ze twaalf doelpunten tegen gekregen. Twaalf doelpunten tegen. Dat is een heel hoog. Vier gemiddeld per wedstrijd. Dat zegt heel veel en alles over deze ploeg. En specifiek over de verdediging. FC Twente heeft daar geweldig goed gebruik van gemaakt. Heeft goed gevoetbald in de eerste helft. Af en toe aardig aanvallen ook van Heerenveen, maar effectief aan de aanvallen van Heerenveen niet, want ja, dat ene doelpunt, dat kwam nog op gelukkige wijze tot stand, en misschien moet je daar ook nog wel een vraagteken achter plaatsen voor buitenspel. Ik heb in één vak van de tribune heb ik witte zakdoekjes gezien, ten teken dat Ron Janssen en Biezen zou moeten uh, pakken. Maar of een andere trainer dit elftal kwalitatief veel beter maakt, weet ik eerlijk gezegd niet. Het is me ook opgevallen dat de verdediging van Heerenveen fysiek zo zwak is tegen de aanvallers van SC20, tegen Janko, tegenover Dion, De Jong, tegenover Jansen. En Jansen speelde een hele goede wedstrijd, Eén doel. Doelpunt gemaakt. En Elm een hele zwakke. Eén voldoende bij jnv voor Arsaidi. Houdt uh, Excelsior nog stand uh, tegen het slotoffensief van de graafschap, Andy? Zeker weten, Ronald. Want uh, de wedstrijd is afgelopen. <lacht> het is 1-1 <lacht> het, het geworden. Doelpunten van Poupon voor de graafschap. En de gelijkmaker diep in de tweede helft door invaller Leen van Steensel, die voor mij de man van het weekend nu al is. Hoor. Echt geweldig. Uh, zwaar lopend, zwaar ademend. Maar wel doelpunten maken als verdediger zijnde de voor ...voor eh, eh, Excelsior. Het eerste doelpunt is meteen ook goed voor het eerste punt in deze competitie. Loon naar werken heet zoiets. Excelsior van zeer veel hartelijke nullen af. Het is 1-1 geworden. Excelsior de Graafschap. Hoe lang duurt de eerste helft in Breda nog, Rachner? Kleine halve minuut, want 2,5 minuut van de blessuretijd afgewerkt. Groningen staat op 2-0 voor. Dat had 3-0 moeten zijn, want Evans weer oog in oog met zijn hij stond er al eerder bij een hoekschop, toen uh, ja, raakte hij de bal totaal verkeerd. En dat was nu eigenlijk ook zo. Geen idee wat de centrumverdediger van Groningen deed in het strafschopgebied van uh, Nac Breda. Geen idee waarom hij zo vrij stond. Hij kon schieten met links, met rechts de hoek uitkiezen, maar de bal voor langs. En voor de wedstrijd geen paniek. Nou kan ik mij niet aan de, -de context dat een aantal mensen toch in blinde paniek uh, straks uh, ja, iets moet. Want uh, het is rust, het is 2-0 voor Groningen... En het spel van NAC Breda is eigenlijk niet om aan te zien. Het is op het middenveld allemaal nog wel aardig en ergens in de verdediging. Maar zodra er naar voren gespeeld moet worden, geeft de ploeg van eh, trainer John Karel absoluut niet thuis. En dat is reden tot op zijn minst zorg. Groningen leidt bij rust in Breda met 2-0. Ik denk dat Henk Kok heel benieuwd is hoe het publiek zo reageert als er afgevloot wordt bij Heerenveen Twente. Ik ben helemaal niet benieuwd, ik weet het zeker. Er wordt gefloten. <laughs> er wordt 20.000 mensen gewoon gefloten. Van uh, Heerenveen, uh, ja, FC Twente heeft een sterke prestatie neergezet. Laten we eerst de credits leggen bij, uh, bij FC Twente, want daar gaat het om. Heeft met 5-1 gewonnen. Er wordt nog wel eens daar uh, gespeeld, maar dat is allemaal natuurlijk even voor, voor de bühne. Er moet nog ongeveer één minuut worden gevoetbald. De stuurde was twee minuten, maar Herenveen, ik mag dat wel zeggen, zeker op basis van die tweede helft, heeft een woonprestatie geleverd. En nu heeft het laatste fluitsignaal geklonken. Laten we luisteren, laten we luisteren. Yeah. Fluitsignalen. Misschien komt er niet helemaal mee via deze microfoon. En hierna nog een schaals applausje. Het Friese publiek moet heel veel slikken. En Ron Jans moet heel veel slikken. En hoe hij dit elftal weer uh, oplapt, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. De volgende week wacht Feyenoord. Ze hebben misschien wel de twee sterkste tegenstanders. Twee beste ploegen van deze competitie gehad. De Twente en, en Ajax. Maar uh, een handvol doelpunten, twaalf doelpunten tegen in drie wedstrijden. Dat is veel en veel te veel. En of Ron Jans nog... ja, dit, dit de, ja, de taak krijgt om, om Heerenveen verder te leiden in deze competitie. Ja, ik heb zo mijn vraagtekens zo langzamerhand. aan hand. Er zitten drie wedstrijden op vanavond. Vitesse, FC Utrecht eindigt in 2-1. Heerenveen, FC Twente, 1-5. En Excelsior pakt het eerste punt tegen de Graafschap. Het werd 1-1. Het is rust bij NAC Groningen en de ruststand daar 0-2.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 as a wise man i couldn't cut it as a poor man stealing En how you remind me. Eerder hoorden we Erwin Koeman een beetje gefrustreerd te trainen van de FC Utrecht. Doordat zijn ploeg niet alleen met 2-1 had verloren. Maar ook nog een rode kaart tegen kreeg. En een onterechte strafschop. Ja, die andere trainer, John van der Brom. Die van Vitesse. Die won dus met 2-1. En die stond dus met een glimlach voor de microfoon van Jan Roos. Geen voetbalshow vanavond van Vitesse. Wel drie punten. Wat, wat maakte het verschil tussen de wedstrijd tegen VVV. en nu tegen Utrecht? Nou, sowieso de, de tegenstand die we vandaag kregen. Die was, uh, die was meer dan vorige week. Maar ik vind dat we onszelf een beetje uit de wedstrijd hebben gespeeld. Want ik vond dat we heel goed begonnen weer. En je zag weer de, dezelfde dingen als wat we, of waar we vorige week geëindigd waren aan de ene kant. Uh, je wordt geholpen door weer een snelle goal. Dus dat is wat, uh, daar waren we naar op zoek. Nou, dan uh, wordt je daarin geholpen. Maar daarna werden we uh, ja, slordiger. Geholpen door de scheidsrechter. Nee, door de score, dat je 1-0 voor staat. Maar het was geen penalty? Ik heb het niet teruggezien, ik heb het nog niet. Ik hoorde het van Erwin en van jou, dus ik geloof dat. Maar goed, we worden, we worden in ieder geval door de, door de stand in de wedstrijd... wordt je, word je beloond voor die eerste ja, 7, 8 minuten. Want dat zag er heel, heel goed uit. Middenveld, die weer heel, heel zeker speelde. Kon ze vrije man. Veel beweging? Veel beweging. En dat was een beetje hetzelfde als vorige week. Aan de andere kant hebben we, daarna zeg ik, ja, zijn we daarna heel slordig gaan spelen... Uh, niet in de goede organisatie gebleven. Uh, het veld is veel te lang. Hoe komt dat, dat jullie het, het spoor bijster raken in die eerste helft? Ik weet niet. Ik, ik zeg al, uh, het lijkt wel of, uh, wat ik zeg. Angstig, uh, onrustig, uh, veel voortiep Dus we speelden eigenlijk onszelf een beetje uit de wedstrijd. En dat was jammer. Omdat we nogmaals de eerste kwartier hebben we wel laten zien... Dat we, dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Uh, tweede helft heb ik uh, ja uh, Vitesse gezien wat, uh, wat gestreden heeft, wat, uh, wat, wat gestreden heeft tot de laatste minuut om die wedstrijd te winnen met heel veel risico, want ja, je geeft heel veel ruimte weg tegen hele snelle jongens uh, bij Utrecht voorin. Ja, dat weet je, maar we hebben wel, uh, we, of de jongens hebben absoluut gespeeld om, uh, om om te blijven winnen en ja, dan word je beloond uh, twee minuten voor het einde en dan is het. Uh, ja, hij is ontlading en ja, dan wint de gelukkigste, denk ik vanavond. Met Boni als belangrijke speler voor je? Boni is, ja, is, is geweldig. Die is heel belangrijk voor ons. Die kan fungeren als, als aanspeelpunt. Als, uh, ja, dat hij de bal bij zich gaat, hij kan het spel verdelen, hij kan scoren. Het is een hele fijne spits om mee in je team te hebben, absoluut. John van der Brom zei dat zijn ploeg, Vitesse, won met 2-1 van FC Utrecht. Europees dressuurgoud was er voor Adelinde Cornelissen in de Grand Prix Special. Mooi nieuws uit Rotterdam, maar vanzelf ging dat niet. Sterker nog, Adelinde Cornelissen werd kampioen, ondanks een enorme fout. De eerronde in Rotterdam is voor haar. Adelinde Cornelissen, Jiri Metzema. Een typisch geval van eindgoed, al goed. Want tijdens de proef leek het even helemaal mis te gaan. En dan wordt de bel geluid, want Adelinde rijdt volgens mij een verkeerde proef. En dus had Adelinde Cornelissen heel wat uit te leggen achteraf. Even when I make the mistake. Ja, heel komisch. Ik dacht rechtergelop, wissels. Ja, uh, er moest iets tussen, zeg maar. Like afterwards, I kicked myself. Like real hard. Rechtig dat was het. So shitty at that. it could have been even better. Een beetje een raar verhaal. Oh, oh, oh. Weer oppakken, ja. En zo werd het het verhaal van een winnende proef, maar ook van de grote fout. Want uh, Chef Jansen, wat gebeurde er nou? Ik, ik zag hem op me afkomen en ik had het de eerste paar seconden ook niet door. Ik dacht shit, dat zit niet goed. In. En toen kwam de bel in en toen moest ze opnieuw beginnen. En ook Edward Gal zag het gebeuren. Ja, ze reed uh, verkeerd. Ze sprong aan en ze deed een serie-changement... Uh, terwijl ze had zijwaarts had moeten gaan. Oké, okay, Dat zijn dingen dat kan gebeuren in, het, ja, in de strijd. Natuurlijk, daar ben je zo geconcentreerd, zo bezig. En dan, ja, dan kan dit wel eens gebeuren. Sorry, het zal je maar gebeuren. De titelverdedigster in dit onderdeel. Is het natuurlijk zoeken naar de oorzaak van zoiets... Ja, ik denk het een beetje, het liet met losrijden ook wel super makkelijk. Ik zeg, we moeten wel even scherp blijven, want het gaat bijna te goed. Te makkelijk? Te makkelijk, en dan, dan je zo'n dingetje er gewoon in, dan ben je zo relaxed. En dan, ja, nou, beroemde flow die iedereen gebruikt, en uh, ja, dan kan dat toch gebeuren. Ja, want wat zij vooraf al zei is, ik moet eigenlijk een beetje die spanning oproepen, hè? anders ben ik inderdaad te relaxed. Ja, kijk, normaal is je wat moeilijker bij losrijden, en dan ben je automatisch al meer gefocust. Maar nou was, vanaf de eerste meter was het bingo. Ja. Ja, dan, dan moet je eigenlijk niet altijd hebben natuurlijk. Ik heb het ook wel eens gedaan, dat je gewoon echt zo in je proef zit... en dan denk je van, ja, dan ben je op een gegeven moment bezig met dat rijden... en dan denk je in één keer, oké, okay, dan ben je in je, in je wissels... Dan denk je, oh, dit is niet goed. Volgens mij gaat ze verkeerd. Ze gaat verkeerd volgens mij. De fouten van Adelinde Cornelissen, die punten kosten. Even informeren bij het hoofd van de jury, hoeveel punten precies... De well, regel is dat het minus 2 van each van de judges so Dus het is really. duur. Kijk, dat hakt er aardig in. En dan is het dus binnenknijpen geblazen. Ik, uh, ik geef wel een beetje fijn zijn er punten van. Maar... Nou, niet meteen. Ik dacht in eerste instantie van. Tuurlijk, daar baal je van. Maar goed, ze stond nog best goed. En... Het gelopwerk moest ze nog beginnen. Ze scoorde altijd enorm hoog in de gelop. Dus ik denk, ja, oké, okay, half procent weg. Maar als je geen fouten gaat maken, dan, dan, ja, dan zie ik het nog wel redelijk goed in. Maar ze moest vandaag echt vechten voor je de punten. Ze kreeg helemaal niks cadeau. Nul. Het is natuurlijk niet handig als het zo close is, allemaal. Want het was natuurlijk maar op het nippertje. En dat is natuurlijk wel. Uh, dan kun je elk puntje gebruiken. Het blijft wel geconcentreerd verder rijden. Vreselijk moeilijk na zo'n moment de draad weer op te pakken. Dat doet ze verbluffend goed. Wat zegt het over haar dat zij zich blijkbaar zo'n foutje kan veroorloven om toch kampioen te worden? Ja, dat ze natuurlijk heel goed de andere dingen heel goed heeft laten zien. Dat dus heel goed gereden heeft. We visten zich één keer. Dat een handige, dunnig, art RG-constitut. Zo is het dus alsnog de eerste ronde voor Europees kampioenen Adelinde Cornelissen en is de les van het foutje kort maar krachtig. Dat het morgen nog beter kan.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 Il est sa vie de bien étrange Que l'on appelle la part des anges La Ville was dat. We gaan nog even terug naar uh, Vitesse. Tegen... Uh, uh, wie was het nou ook weer? Uh, ja, tegen Utrecht natuurlijk. 2-1 werd het. En uh, u hoorde eerder al dat uh, Erwin Koemer het helemaal niet eens was met die strafschop... die al uh, in het begin van de wedstrijd gegeven werd aan Vitesse. En uh, ja... Uiteindelijk werd het aan de hand van de beelden duidelijk. Scheidster Danny Makkely ging bij dat eerste doelpunt gewoon in de fout. Hij gaf die strafschop terwijl de overtreding op Burtner... buiten het strafschopgebied werd gemaakt. Makkely gaf zijn fout na afloop toe, maar hoe kwam dat dan? Ja, waarom zag ik het fout? Goeie vraag. Uh, die vraag heb ik me eigenlijk nu ook al honderd keer uh, gesteld. Op dat moment uh, was ik uh, ervan overtuigd dat hij er net binnen was. Uh, zoals je ziet uh, gebeurt het ook uh, net aan de lijn van het strafschopgebied. En ik oordeelde op dat moment een strafschop. En als ik dan nu de beelden zie, moet ik uh, oordelen dat hij er net buiten is. Dat is een heel vervelend gevoel, denk ik. Ja, niet alleen voor Utrecht en het publiek, maar ook voor mij, want ik baal hier als een stikker van. Was er contact nog met, uh, met de coaches van Utrecht, met Koeman, met Wouters? Die waren boos daarna. Kunt u dat begrijpen? Ja, natuurlijk kan ik me begrijpen dat, dat emoties dan uh, meespelen. En zeker als ze hun te horen krijgen via sms of van mensen dat het geen SAS-hop is. Alleen uh, ze moeten ook begrijpen dat ik op dat moment die beslissing niet meer kan herroepen. En, en dat we toch verder moeten. En dan is het toch jammer dat het, uh, dat het dan op die manier gaat. En het had makkelijker geweest als ze in de rust gewoon even naar me toe waren gekomen. Dan hadden we daar gewoon op een goede manier met elkaar over kunnen praten. Is het tijd op zo'n moment, zo'n split second, moet je dat beslissen... dat dan de communicatiemiddelen, de oortjes, dat de vier official... dat de assistenten adviseren, is dat gebeurd? Nee, want ik was op dat moment heel resoluut. Zoals u ook op de beelden kan zien, geef ik direct strafschop. En eh, nogmaals, ik, ik heb echt de hele eerste helft de mening gehad dat ik goed zat. En in de rust werd ik ja, geconfronteerd met het feit dat ik fout zit. Gaat zo'n tweede helft dan nog lekker? Nou ja, kijk, het zit in je hoofd en je moet je daarvan afsluiten. Want uh, het is natuurlijk wel topsport en uh, ja, dat, dat moet men ook van een scheidsrechter verwachten. Alleen ja, uh, na afloop komt natuurlijk ook bij ons die emotie eruit. Dat was Danny Makkely, de scheidsrechter bij Utrecht tegen, uh, Vitesse tegen Utrecht. 2-1 werden dus voor Vitesse in de slotfase. Uh, ja, uiteindelijk uh, kwam Utrecht nog wel gelijk, maar verloor dus toch. Uh, Boni maakte beide goals voor Vitesse trouwens. We zijn weer begonnen in Breda. NAC Groningen, er nog niet mee. Zo is dat. Groningen staat bij rust met 2-0 voor. Doelpunten van Bakuna in minuut 12 en minuut 44. Andersson met de goal. Terechte afspiegeling van de zaken op het veld. Het had zelfs nog erg kunnen zijn, want Evans kreeg 200% mogelijkheden. Het had zomaar 4-0 kunnen zijn voor Groningen. Nu is het 2-0. Schalk erbij gekomen voor de falende Zonneveld. Die in de fout ging bij de eerste goal en ook bij de tweede pech had. Nou, die haalde die de bal van Matas nog van de lijn af. En vervolgens was het toch raak via Andersson. Hoewel Zonneveld daar wat minder aan kon doen. Zat hij toch niet in de wedstrijd eruit gehaald. En Schalk der Bomber hebben ze hem hier gedoopt vanwege zijn goede voorbereiding erbij in de spit. Schieten bij Groningen van afstand. Maar de bal gaat een meter of vijf naast. Petter Andersson, de aanvoerder van Groningen. Hij is het die het probeert. Groningen maakte indruk vanavond in deze wedstrijd. Dat deed Groningen vorige week thuis tegen ADO. Dat was zo op de eerste speeldag bij Rode JC. De wedstrijd die miraculeus... Toch nog met 2-1 werd verloren. Toen stond het 0-1 waar er de kansen zat om het voortijdig te beslissen. Het is niet te hopen voor Groningen en voor de trainer van Pieter Huistra dat dat vanavond weer gebeurt. Want Schalk schijnt een gevaarlijke jongen te zijn. De invaller dus bij de thuisploeg. Kolk krijgt een vrije trap mee. Een meter of zes over de middenlijn. Laten we kijken naar de wedstrijd. Koenders meldt zich voor deze bal. Of is het Schilder? Nee, Schilder zegt: geef mij die bal maar. En wat mensen die gevaarlijk kunnen koppen. Zoals verdediger Bottekien. Zoals bijvoorbeeld ook Kees Luiks. Ze melden zich nu op de rand van het Breda's of van het Groningse, moet ik zeggen, op De linker zal meteen van. Uh... Schilder, hij schiet vanaf een meter of 15 over de middenlijn. Richting het strafschopgebied van Groningen. Ploeg die aan de leiding staat. Daar is de bal. Is hoog. De doelman van Groningen, Van Low komt. Is eerder bij de bal dan Luiks. Gaat er even bij op de grond liggen. Heeft totaal geen problemen met deze bal van Schilder. En dan houdt hij hem even in zijn handschoenen. Kan hem meegeven op links. Maar daar wacht Van Low eventjes mee. De 47e minuut op het bord. Nak staat achter tegen Groningen met 2-0. In een halve minuut staat hij in het veld. Ter bomber van Breda. En dat is Alex Schallert. De ingevallen spits. Krijgt de bal in het strafsomgebied aan de linkerkant aangespeeld. En haalt voluit. Van Logen passeert. Nak terug in de wedstrijd. Nak Groningen. 1-2. Goal van Schalck. Coming home heet het. Groningen gaf eerder tegen Roda een voorsprong weg. En vorige week werd het van 4-0 nog 4-2 tegen ADO Den Haag. Denken ze zo snel dat ze er daar zijn in Groningen, eh, Rachman? Weet ik niet. Het is in ieder geval niet handig. Het is ook niet conform de wedstrijd. Maar die is wel weer spannend. We zitten in de 51ste minuut. Nak terug tot 2-1. De goal van Schalk een geboren Breda-naar. debuteerde vorig jaar al. Leidde die goal eigenlijk ook zelf in, links in het strafschopgebied. Kon hem toen niet kwijt, de bal vond uh, Amoa, zo rond de uh, stipt de bal nog wat verder naar de rechterkant. En vervolgens, dwars door dat strafschopgebied, naar Schalk teruggespeeld. En die haalt uit en vindt de lange hoek. Dat was een uh, prachtig doelpunt van de jonge invaller van, uh, van Nak. En Nak gelooft er weer een beetje in. Want het balbezit is voor Bottingin. Meer balbezit voor de Bredana's in deze fase. Met Amoa nu. Aan de buitenkant staat Kolk. Met één beweging naar binnen toe. Richting de as van het veld. Zou met links wel kunnen proberen te schieten. Een goede sliding van Kappelhof. En zo neemt Groningen over. Groningen met Mataf Snee. Want nu is opeens de tweede bal voor... Uh... Nak Breda met Luix vindt Dan Kolk daar in de as van het veld. Maar overgenomen door Kieftenbelt en Bakuna aan de rechterkant van het veld. Bakuna gaat lopen. Kieftenbelt moet de diepte kiezen. Doet dat inderdaad. En dan Bakuna 2-3 meter over de middenlijn heen. En zo probeert Groningen weer in de wedstrijd te komen. Want het initiatief ligt momenteel bij Nak Breda. De ploeg die terugkwam tot 2-1. Maar die dus nog wel achter staat. Tot zo na het NOS-journaal van 10 uur. Dan nog een uur NOS langs de lijn.